Dit is Radio 1. 10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De werkloosheid in Nederland blijft dalen. In december zaten 401.000 mensen zonder werk. Blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er 8.000 minder dan een maand eerder. Het is de tiende maand op rij dat de werkloosheid daalt. Financieel redacteur André Meijnenwa. Met 400.000 werklozen, minder dan 5% van de beroepsbevolking... is Nederland koploper in Europa. De daling van de werkloosheid vlakte in het najaar wel flink af... wat de groeivertraging van de economie wellicht weerspiegelde, Maar in december daalde dus weer het aantal werklozen dat zou kunnen wijzen op een toch weer aantrekkende economische groei bij ons. En dat is dan onder impuls van de doorzettende, krachtige groei bij onze oosterburen. Vooral vrouwen waren minder vaak werkloos. Vergeleken met een jaar geleden zijn er wel meer mensen van boven de 45 op zoek naar werk. Onder jongeren is het aantal werkzoekenden sterk gedaald.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 Daar moeten we helderheid over krijgen. Uh, ik vind het zo langzamerhand niet erg overtuigend om uh, te gaan zeggen... het is allemaal niet gezegd, want uh, het zal toch niet zo zijn... dat die Amerikanen iedere keer het verkeerd opschrijven. Tim Mans noemde de acties van de topambtenaren in het Radio 1-journaal... gemeene trucs. De Chinese bank ICBC, de grootste bank ter wereld, opent vandaag een kantoor in Amsterdam. De Chinese industriële en commerciële bank mikt vooral op Chinese bedrijven en niet zozeer op particuliere klanten. ICBC heeft al vestigingen in Londen, Frankfurt en Luxemburg. Amsterdam komt daar nu bij, samen met Brussel, Parijs, Milaan en Madrid. Minister De Jager van Financiën zegt dat de komst van de bank... de goede betrekkingen van Nederland met China onderstreept. En ook verwacht De Jager dat de bank kan zorgen voor meer werkgelegenheid... doordat meer Chinese bedrijven hier naartoe zullen komen. Bij het Groningse dorp Stedem was gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Het KNMI kreeg 30 meldingen binnen van mensen die de aardbeving hadden gevoeld. Zo ook deze inwoner van Stedem. Mevrouw en ik zijn aan de televisie te kijken in de kamer... En op dat moment werd het eventjes uh, toevallig, denk ik, stil voor de televisie. En toen was het net of ten de verte begon te onweren en te, en te dreunen. En even later begon het huis te, te schudden en te trillen. En toen was het ook eigenlijk erover. Ik zei, nou, volgens mij moet er een aardbeving zijn. Dat, dat lijkt me heel, helemaal niet op onweer. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. In het noorden van Nederland zijn jaarlijks gemiddeld zo'n 30 aardbevingen. Die worden veroorzaakt door gaswinning in de regio. Dan het weer nog wolkenvelden en zon. Het wordt 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Morgen nog af en toe zon, in het weekend veel bewolking. Dan wordt het 5 of 6 graden. Amdb verkeersinformatie In het hele land, behalve in Zeeland en Limburg... is het op de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. Nog 23 files over uit de ochtendspits. Dat is goed voor 89 kilometer file. Daarvan valt op de lange file nog op de A27, Breda-Utrecht... De langzaam rijden en stilstaan tussen Noorloos en Haag zijn over 13 kilometer. Dat was een aanrijding. inmiddels zijn alle reishokken daar weer vrij. Dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. Daar staat tussen knopend Ewijk en Renkum nog zo'n 12 kilometer. En ook een aanrijding op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Epe en Heerde 5 kilometer, bij Heerde is de linker reishok dicht.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 Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris, boeken, heel veel boeken. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Steeds meer automobilisten tanken zonder te betalen. In Den Haag zijn 2000 papegaaien zoek. Zelfs oude mensen kunnen nog twee jaar langer leven als ze maar goed eten. Als je door middel van dit soort simpele maatregelen mensen meer kunt laten eten... Ja, dan kun je dat probleem van ondervoeding met allerlei kwalen rondom kwaliteit van leven... maar ook allerlei kostaspecten zou je kunnen reduceren. In het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is zes minuten over tien het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Het aantal mensen, dames en heren, dat tankt zonder te betalen is in 2010 opnieuw gestegen. Uit cijfers van de tank in blijkt dat er nog meer benzine wordt gestolen dan voor het begin van de economische crisis. Bij Hogendoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van tank in hoeveel wordt er meer gejat? Afgelopen jaar is het uh, helaas wederom gestegen met 9%. 9% bovenop de 25% van het jaar daarvoor. Ja, eigenlijk hadden we in, in 2009 hadden we een topjaarstijging met, met 25%. Dat was eigenlijk ongekend. En afgelopen jaar is daar nog eens een keertje 9% bijgekomen. Ja, hoe kan dat? Uh, ja, nou, wij, wij eigenlijk zoals we vorig jaar ook hadden verwacht, is dat het gekoppeld is aan de, aan de economische crisis. Die vlakt af. En dus is de stijging ook veel minder groot geworden, gelukkig. Uh, en we verwachten toch wel dat het daar grotendeels mee te maken heeft. Maar je, overal hangen camera's. Het is toch niet zo makkelijk meer om weg te rijden zonder te betalen? Nee, het is inderdaad niet makkelijk. Maar ja, mensen die, die echt in geldnood zitten, die, die denken toch dat uh, het makkelijk krediet is... om even te tanken en niet te betalen en daarmee weg te kunnen komen. Uh, ja, en ook afgelopen jaar was dat uh, toch voor een, voor een bijzonder groot bedrag uh, is er weer, uh, weer gestolen. Uh, ze komen er niet makkelijk mee weg. Maar goed, mensen denken het nog steeds dat het kan. Is het ook onoplettendheid, foutje, sorry ik zat niet op te letten, ik ben per ongeluk weggereden of is het eigenlijk altijd wel kwade opzet? Nee, er zit natuurlijk wel een deel in van mensen die, die vergeten te betalen, echt gewoon door ja, allerlei omstandigheden. Uh, mensen die vergeetachtig zijn, uh, maar we zien vaak ook op de camerabeelden, is er al te zien dat mensen uh, helemaal niet te kwade trouw zijn. Je ziet mensen dan bellen of druk in gesprek met een, met een groep. Uh, en daarbij is het gelukkig ook niet moeilijk om ze aan te zetten tot betaling. Daarbij is één brief of één telefoontje eigenlijk al genoeg om het geld weer te gaan incasseren. Ja, weet u, uh, laten we zeggen, als we de groep in kaart brengen, wie het vooral zijn? Uh, nou, de, de, de groep die het per ongeluk doet, dat, zijn, uh, dat is niet heel makkelijk definieerbaar. Dat, dat, dat, dat is echt van links tot rechts alles kun je daarin vinden. Maar verder het, het allergrootste gedeelte, dat zijn mensen die bewust niet betalen... Daarvan hebben we wel een duidelijk daderprofiel. Wat is dat daderprofiel? Nou, dat is uh, uh, over de grote cijfers genomen, is het uh, bijna altijd een man. Uh, in deze groep komen heel weinig vrouwen hier voor. Ja. Uh, met een gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 30 jaar. Ja. Dat is toch wel verreweg de grootste groep die wij, uh, die wij uh, zien. Ja. En daar komt dan nog bij dat uh, 1 op de 20 diefstallen ook nog eens een keertje gebeurt door een veelpleger. Dus iemand die ja, ervaring heeft met hoe het werkt. Ja, en wat van merken auto's rijden ze? Uh, ja, als je kijkt naar het absolute aantal, dan uh, uh, is het uh, ook heel erg logisch eigenlijk te begrijpen... aan de hoeveelheid auto's die er rondrijden, Volkswagen, Opel en Ford. Uh, dat is ook logisch, want die uh, rijden ook ongeveer het meeste rond in ja. Nederland. Ja. Als het gaat relateren aan het aantal... Dan is met name uh, Mercedes en BMW zijn helaas oververtegenwoordigd. Hm. En uh, ondervertegenwoordigd zijn dan Toyota's. Ja, en daar kan iedereen misschien wel een beeld bij vormen. Daar kan ik verder niet heel veel over vertellen uiteraard. Maar ja, iedereen die kan daar misschien wel wat bij, bij in denken. Ja, nou zei ik vorig jaar tegen u toen we elkaar ook spraken. Um, waarom doet u niet hetzelfde als bij sommige supermarkten? Bijvoorbeeld in Frankrijk, daar staat een hokje met een vent erin of een mevrouw erin en een slagboom. En dan kan je gewoon niet wegrijden zonder te betalen. Ja, dat klopt. Um, en dat is niet alleen bij supermarkten natuurlijk, dat is natuurlijk ook bij, uh, bij tankstations in Luxemburg. Ik ken heel veel Nederlanders dat voorbeeld wel. Uh, nou, daar is uitgebreid studie naar gedaan. Uh, voor een deel zou dat effectief kunnen zijn. Alhoewel we verwachten dat de echte harde criminelen zich ook daardoor niet laten weerhouden en gewoon door gaan rijden. Uh, alles wat daartussen zit, tussen per ongeluk en, en de hele harde crimineel, ja. die zal je hiermee misschien wel af kunnen vangen. Maar... Het is een hele grote investering voor uh, de kleine franchise-ondernemers. Ja. Het zijn vrijwel nooit de grote oliemaatschappijen die, die de stations exploiteren. Yes. Dus het zijn kleine ondernemers die hele grote uh, investeringen moeten doen. Uh, en daarnaast zit voor in Nederland zit, uh, de winst voor een tankstation die zit niet zozeer op de benzine- en de diesel liters die ze verkopen. Uh, daar zijn de marges dusdanig laag dat er eigenlijk altijd wel... ...omzet van de, de shop, de, de, de, de winkel bij het tankstation, ja. bij moet komen om een, uh, om een goed bestaan te kunnen opbouwen. Juist. Twee vragen oh. nog. Om hoeveel geld gaat het in totaal en hoeveel van dat geld krijgt u weer terug? Ja, afgelopen jaar uh, is het uh, gestegen naar ongeveer 3 miljoen euro. Alles bij elkaar voor heel Nederland. En uh, ongeveer 89 procent, en dat is gelukkig gelijkgebleven, uh, kunnen wij het geld weer, uh, weer incasseren. Uh, het probleem wat we dit jaar uh, of afgelopen jaar wel hebben gezien, is dat de schuldenlast van de mensen die uh, dit soort uh, uh, misdaden uh, begaan, die schuldenlast wordt steeds groter. En daardoor wordt het wel moeilijker om bij die groep weer het geld te gaan verhalen. Wijnald Hogerdorn, directeur van Tank Incasso, Ik dank u wel. Dank u wel, graag gedaan. Vi que és um homem lindo e que se acasacina. Do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina. E éramos olharmos intacta, a retina. A Cajuína, cristalina, em Teresina, Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, de wereld. Het is niet meer e om te leven. Het is niet meer mogelijk om te leven. A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco turva-se A lágrima nó Apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olharmo Nos intacta retina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 E éramos olha no nos intacaretina a Cajuina Cristaline Teresina Cajuina van Caetano Veloso uit de jaren zeventig.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 Ja, voeding en sport zijn de sleutel tot een langer leven. probleem is alleen, als mensen oud worden, houden ze vaak op met eten en met bewegen. Sander Bartling was getuige van een uniek experiment in Wageningen: krassen, knarren op de crosstrainer. Eén. Twee. Drie. Doet het goed? Ja, het ziet er prima uit. Oké. Okay. Prima. U zit op een apparaat, wat bent u aan het doen? Aan bewegen, hè? Dat is. Uh... Heel erg nodig als je ouder wordt, dat je goed in beweging blijft. En onder begeleiding van deze heren, dat is geweldig. Ik heb, ben er nu de vierde week bij en er zit progressie in. Dus ja, daar ben ik heel trots op. Hoe oud bent u als ik vraag mag? 74. Mijn naam is Michael Tieland. Ik ben promovendus op de Wageningen Universiteit. En ik werk uh, veel aan, aan sarcopenie. En dat is het spierverlies bij het ouder worden. Vandaar deze opstelling neem ik aan die we nu zien. Uh, sportschoolachtig met allemaal van die apparaten om armen en benen te trainen. Daar zijn mensen op leeftijd uh, mee bezig. Maar dat doen ze niet zomaar natuurlijk. Uh, u geeft ze ook uh, bepaalde voedingsadviezen mee. Uh, zonder goede voeding, denk ik, uh, is het er, uh, lastiger om uh, spieren op te bouwen. Uh, ik denk ook dat uh, naarmate je ouder wordt en je hebt onvoldoende voeding... Dat, dat je spieren ook sneller zullen afbreken. Hoe komt het nou dat die mensen weinig spiermassa uh, hebben? Is dat omdat ze dan met pensioen zijn geweest en nooit meer uh, hebben bewogen? Nou ja, sacropanie uh, start grofweg half vanaf je dertigste levensjaar. Uh, uh, maar dan, het gaat heel langzaam op, op dat gebied. En naarmate je wat ouder wordt, vooral vanaf 65... Uh, Daalt die spiermassa sneller. En vanaf 80 jaar nog sneller. Alleen eh, hoe dat precies zit, moeten we nog meer onderzoeken. Lange leven is eigenlijk alleen maar het bestrijden van ouderdomsziekten. En de methodes die ons tot nu toe daarvoor beschikbaar staan... zijn het reguleren van voeding en beweging. Ik ben Lisette Groot. Ik ben buitengewoon hoogleraar voeding van de oudere mens... aan de afdeling humane voeding van de Wageningen Universiteit. Oudere mensen hebben andere voeding nodig dan jongere mensen. Bijvoorbeeld vitamine D. Voor een deel kan, een, kan de mens vitamine D zelf maken als je voldoende buiten komt... Nou ja, goed, Een aantal ouderen kan dat niet meer. Bovendien loopt de synthese capaciteit van de huid achteruit. Want je maakt ook D zelf aan in de huid. En daarmee wordt de voorziening een probleem bij ouderen. Dus dat, dat is dan een belangrijk aangrijpingspunt voor onze projecten. Als ouderen de risicofactoren roken, drinken, slechte voeding... en te weinig bewegen weten te omzeilen... hebben ze 65% minder kans vroegtijdig te overlijden. Of met andere woorden twee jaar langer te leven. We zagen zo'n 20% risicoreductie wat we konden allokeren aan voeding. Zo'n 30% voor uh, het niet roken. Zo'n 30% voor het wel lichamelijk actief zijn. En weer zo'n 20% voor uh, het matig gebruik maken van alcohol... Maar kijk je dan juist, richt je je op de combinatie van risicofactoren. Dat is niet een simpel optelsommetje. Maar dan kom je op een risicoreductie van 65%. Mm. Dat is een lekker broodje. Vers, knapperige korst. Maar het is ook een zoutloos broodje. En dat is goed voor je. Maar je proeft het er niet aan af. Wat hebben jullie hier nog meer voor revolutionairs, Marcel Gorseling? Ja, je kunt hier van alles eten eigenlijk. Het is een normaal restaurant... maar wat wij proberen te doen is op alle niveaus te manipuleren. Dat is op het niveau van de producten. Studies rondom CO2-labeling, hoe belangrijk is dat? Op het niveau van de omgeving. Dus we kunnen spelen met opstellingen. Waar zetten we de salades bijvoorbeeld neer? Zetten we die vooraan neer of zetten we die achteraan neer? We kunnen spelen met het licht, het geluid, de geur. En zo proberen we eigenlijk op allerlei manieren het gedrag van de consument naar een gezonder gedrag te sturen. Overal boven ons hangen. Camera's. En als ik hier dus dat broodje eet, dan word ik nauwgezet geobserveerd... door specialisten die precies nagaan hoe mijn eetgedrag is. Het concept van het Wageningse restaurant van de toekomst is ook getest in verpleeghuizen... Met wonderbaarlijke resultaten. In die verpleeghuizen hebben wij een totaalconcept geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat wij als basis hebben gekozen biologische voeding. Daarom trend hebben wij heel veel producten die daar gegeten worden vervangen door biologische producten. Daarnaast hebben we gezegd van we moeten de omgeving een biologische sfeer gaan geven. En we moeten die maaltijd weer op zich laten staan. Dus het moet zo zijn dat het personeel aandacht heeft voor het eten en drinken. En niet tussendoor medicijnen geeft of tussendoor loopt van ik moet alweer naar de de volgende cliënt toe. En dat totaalconcept hebben wij doorgevoerd voor een aantal weken. En daar hebben we gekeken of mensen meer of minder zijn gaan eten. En wat je ziet is dat bij bepaalde productcategorieën waarin ze vrij kunnen opscheppen dat ze wel degelijk meer gaan eten die mensen. Achterliggende aspect is dat uh, in verzorgtehuizen, huizen nog steeds 25 tot 30 procent van onze ouderen ondervoed zijn. Dus als je door middel van dit soort simpele maatregelen mensen meer kunt laten eten, ja, dan kun je dat probleem van ondervoeding... met allerlei kwalen rondom kwaliteit van leven... maar ook allerlei kostaspecten zou je kunnen reduceren. Tot slot nog even een interessant weetje ter overweging. 80% van de kosten van onze uit de hand lopende gezondheidszorg... gaat op aan de verpleging van zieke ouderen. De oplossing van de vergrijzing zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Zijn Sander Bartling. En morgen in De Dood op de Hielen gaat het over nanotechnologie de dikte van die draadjes die je daar ziet... Uh, is in de orde van een duizendste van de dikte van de mensenhaar. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl .no. Straks verontrust het nieuws uit het Haagse papagaiencircuit. Eerst nu toch het humeur van Henk Spaan. Nog even over hoofdcommissaris Welten...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 Commissaris Welte heeft nog een hele lange weg te gaan. Zij Henk Spaan, morgen het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Disco van de 21ste eeuw vrij Stilly Dan. go back Jack van Gare du Nord. Het is uh, zes minuten, nee vier minuten moet ik zeggen, voor half elf. Den Haag is een uh, groep papegaaien van 2000 in getal zoek. De groep halsbandparkieten in het centrum van de hoofdstad blijkt na de winter sterk te zijn uitgedund. Bioloog Roland Jonker van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, zijn het nou halsbandparkieten of papegaaien? Uh, nou, uh, in de volksmond noemen we alle papegaaien met een lange staart. En uh, die wat kleiner zijn, uh, noemen we pakieten. Het zijn allemaal papegaaiachtige. Dus uh, verzamelen noemen we dat uh, papegaaien. Ja, het, het wordt ook wel senegal papegaai genoemd, hè? Nee, nee. Dat oh. is dat er is verkeerd in, het, uh, in, in de pers vermeld. Maar het zijn halsbandpakieten en uh, senegal papegaaien die, die zitten ook in Den Haag, maar die zijn we, die zijn we ook kwijt. Uh, maar die zien er heel anders uit. Hoe zien ze eruit dan, die uh, halsbandpakieten? Die, uh, halsband zijn uh, groene vogels van uh, een ja, goede 30 centimeter. En uh, de mannen hebben uh, een, een, ring, uh, een zwarte ring en, uh, rond hun nek, een rode snavel en in hun nek ook nog een, een beetje roze uh, zweem. Ja, en ze maken ja. een ongelofelijke herrie, hè? Nou ja, ze, ze, ze, je kunnen hier aardig wakker schreeuwen, inderdaad. Ja, goed. Waar zijn ze gebleven? Nou, uh, we, we hebben een gedeelte hebben we teruggevonden op de pletterijkade. Daar uh, wordt er ook, ook overnacht tegenwoordig. Maar dat zijn dan niet de, de 2000 die we missen. Uh, en we, er is ook een gedeelte waarschijnlijk naar Rotterdam vertrokken. Maar dan, dat is ook nog niet hele, het hele plaatje. Dus we zoeken nog, uh, nou, dus laten we zeggen, 700, 800 vogels... die ergens in Den Haag uh, wassen naar, misschien er meer, uh, overnachten. En waarom hebben ze de benen genomen, om het zo te zeggen? Nou, je ziet het wel vaker bij, bij uh, de Hans bakieten dat ze uh, ja, een tijd lang, een paar jaar, or, op een vaste plek slapen... en dan weer op zoek gaan naar een andere. Ja, uh, ja de roofvogels en zo weten ze nou, na een tijdje ook te vinden. En zo. Het wordt een beetje onrustig s'nachts. Zwaar het uh, uitzicht als... op het torentje zat rond de hoofd. Ja, nou, misschien, vonden, misschien vinden ze Rutte niet zo'n aardige man. Dat kan natuurlijk ook. Uh, ja, uh, iets dergelijks. Is ik kan het niet als een vraag, dus dat is het probleem. Nee, dat uh, snap ik. Hoe weet, je, hoe weet u eigenlijk dat het om 2020 getal gaat? Nou, wij tellen met een groep biologen tellen wij elke maand uh, de, de handelsbandpakketen daar. Ja. En uh, in oktober hadden we daar bijna uh, 6.000 zitten. En nu nog maar 3.300, dus uh, ja, dat uh, scheelt nogal. Ja, uh, het zijn van oorsprong exotische vogels, hè? Zou ja, het ook zou... niet gewoon kunnen zijn dat ze zijn doodgevroren in de winter? Nou, we, we volgen ze nou drie jaar en het is ons, niet ons, uh, ja, onze ervaring dat er zoveel in de winter omkomen. Er, de, de, er zit wel een klein dipje in, maar uh, meestal gaan ze er uh, goed doorheen door de winter. De winter was dit jaar wel uh, erg vroeg en ook wel erg heftig. Dus dat hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Dus het zou kunnen dat er daar uh, flink wat uh, zijn uh, overleden. Maar niet de 2000 die we nu missen. Nee, dus het is een exotische vogel die het verrassend goed doet. Want hij is oorspronkelijk voor volière uh, doeleinden naar Nederland toegehaald. Uh, dat zijn de ja. ontsnapte exemplaren die hun eigen populatie op poten hebben gezet. Hè? Ja. Maar vogels die hebben het niet zozeer koud. De, de, de trekvogels gaan hier niet weg omdat ze het koud hebben, maar omdat er te weinig voedsel voor ze is. Juist. Dus de insecten kunnen ze niet meer vinden en dan gaan ze naar het zuiden waar de insecten nog wel actief zijn. En kleinbeleidelijk zijn deze buitengewoon nieuwsgierige, overigens, papegaaien daar wel toe in staat om voedsel te vinden, ook in de winter dus. Ja, ja en nou dan is er. De, ja? de pindaslingers die op worden gehangen door, door de mensen en zo, dat, daar, daar leven ze voornamelijk van. Juist. Nou, is er op dit moment een wereldwijde papagaaientelling. Ja. Waar is dat goed voor? Ja, is dat goed voor jou? Ja, ja, behalve de halsenpakket zijn er eigenlijk uh, zo'n 90 soorten papegaaien... die op enige wijze in de stad verzeild uh, zijn geraakt... en daar een populatie zijn begonnen. En uh, dat is een schril contrast tot, tot uh, de 100 papegaaiensoorten... die met uitsterven zijn bedreigd... en die verdwijnen uit hun oorspronkelijke leefgebied... bossen en savanners uh, in de tropen. Yeah. En uh, wij willen onderzoeken of uh, uh, het... Uh, het helpen aanpassen aan uh, de, de stad. Ja. Of dat een manier is om uh, papegaai voor uitsterven te, te, te ja, betalen. dat is een vrij uh, uh, opvallende een remedie, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, in Nederland is het aantal uh, papagaien sinds 2004 in de wildernis. Hè? Dus nou ja, voor je zoveel dus ja. de stad een wildernis kan noemen. Maar goed, verdubbeld. Naar 10.000. Ja, zo'n zo beetje. Ja, dus, uh, we zijn er nog een paar kwijt. Maar, ja. ja, 2000 dus in Den Haag rond de Hofvijver. Als u ze ziet, belt u Roland Jonker van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. Ik dank u wel. Yo. Bijna half elf, dames en heren, zo meteen het nieuws. Nu eerst de onderwerpen van Premtime. We gaan naar Prem Radication. Prem, waar ben je? Nou nee, Sven Kokkelman, ik wou, je... ik, ik wou je vragen, Sven Kokkelman... waarom je niet vroeg goed staat met de lawaai papegaaien, zoals van mij... en of jij vanavond gaat kijken naar de herkansing om kwart over tien op Nederland 1. Uiteraard. <laughs> dankjewel, Sven. Luisteraars, we gaan naar Jan van den Putten met het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De werkloosheid in Nederland blijft dalen. In december zaten 401.000 mensen zonder werk. Blijkt uit cijfers van het CBS dat zijn er 8.000 minder dan een maand eerder. Het is de tiende maand op rij dat de werkloosheid daalt. De Chinese economie is vorig jaar gegroeid met 10,3 procent. Het jaar daarvoor was het ruim 9 procent. De sterke groei in China gaat wel gepaard met een hogere inflatie. Die kwam over heel 2010 uit op 3,3 procent. Eindhoven behoort voor het derde jaar op rij... tot de zeven slimste regio's ter wereld. Die lijst is samengesteld door een internationale denktank. De Intelligent Community Forum roemt Eindhoven... voor het creëren van 55.000 banen in de technologie-sector. En in Groningen is gisteravond de lichte aardschok geweest... van 2,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag tussen Stedem, Middelstum en Bedum. En voor zover bekend is er geen schade. De oorzaak is waarschijnlijk gaswinning. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie: er staat bij elkaar nog 53 kilometer file. Het zijn vooral aanrijdingen die voor vertraging zorgen. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bos, tussen Best-West en Boksel-Noord, 3 kilometer. Bij Boksel zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen het Rinkvaart Aquaduct en Knopende Hoek, ook 3 kilometer na een aanrijding. Bij de Hoek zijn nog maar twee rijstroken open. A9 ook maar richting Amstelveen, tussen Afrit Haarlem Zuid en Aalsmeer, staat 7 kilometer. Bij Aalsmeer zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn staat 6 kilometer. Bij Maarn is de linkerrijstrook dicht na een aanrijding. Laatst is de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Epen en Heerden staat 5 kilometer. Bij Heerden is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradacationen. Sinds 1886 is in Nederland dierenmishandeling strafbaar. In 1920 zijn de wetten iets strenger geworden... en met de nieuwe wet dieren die waarschijnlijk volgend jaar ingaat... worden dieren nog veel beter beschermd. Maar wat heb je aan een wet als de vervolging niet deugt? Wat heb je aan een wet als de rechters niet straffen? Die 500 animal cops in goed Nederlands dierendienders van Bruin 1... zijn nutteloos als we niet de dierenofficier van justitie en dierenrechter hebben. Trouwens... Moet je om dierenmishandeling goed op te sporen niet een CSI dieren hebben? Een forensische dienst die DNA en andere sporen onderzoekt. Kijk luisteraars, mij maakt het niets uit al die dierenrechten en gedoe. Ik denk dood ze maar. Maar als je het doet, doe het dan alsjeblieft goed. Dus zeg ik tegen Dion Groos en zijn frietjes van Bruin 1... trek je portemonnee en kom snel met die dieren CSI, dierenofficier en dierenrechters. Anders is het allemaal een lege huls. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primetime. At en tweets kunnen natuurlijk naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Meester Leon Ripmeester, u bent meester in de rechten. En u, u praat alleen maar over dier en maatschappij. Want u werkt bij de dierenbescherming, hè? Dat klopt. En ik ben met name bezig met dieren en maatschappij. Maar je ja. kan dus, zijn er zoveel rechten voor een dier... dat je daardoor meester in de rechten kan worden... Nou, ik ben natuurlijk gewoon meester in de rechter geworden op een heel ander onderwerp. Uh -huh. en Zoals het dan vaak gaat, dan kom je ergens terecht bij de dierenbescherming. Wat je misschien van tevoren niet gedacht had. Maar wat had het... u bij dieren? Uh, nou, ik vind dierenwelzijn heel belangrijk. Interessant. Goed dat daar aandacht aan besteed wordt. Nee, maar toen u hoe lang werkt u bij dierenbescherming? Uh, zes jaar. Ja, en ja. toen u er ging werken, was u al een dierenliefhebber, was net zo iemand als ik die gewoon alles eet... en af en toe een muis een trap geeft en een hond een schop. Ik heb nog nooit een muis getrapt. Ja. Uh, misschien een computermuis. <laughs> maar uh, ja, ik had daar wel wat gevoel bij. Mm. En interessant. En, en nou ja, een hele uitdaging om dingen nog verder te verbeteren. Bij de voorbereiding voor dit onderwerp ben ik proberen te gaan zoeken... maar eigenlijk... Is er niet een soort kennisinstituut met alle wetgeving dieren betreffende? Dat, dat is beperkt. Er zijn natuurlijk mensen zoals ik, maar ook anderen die zich daarmee bezighouden, maar een echt een bundeling van kennis. Uh, ja, dat zou nog wel beter kunnen. Bent u de autoriteit in Nederland op het gebied van dierenrechten? Nee, dat ben ik niet. Dat vind ik, nee, dat vind ik niet. Nee. Wie, wie is dat dan? Als ik wil ja, weten goed. van wie moet ik zijn als ik alles wil weten over de stand van zaken van dierenrechten? Tja, dat is een goede vraag. Er zijn een paar hoogleraren die zich ermee bezighouden. Ja. Er wordt al wat onderwijs gegeven. Maar ook, als ik vanuit mijn werk kijk, zeg maar het rechtsgebied dierenrecht... is ook nog echt in ontwikkeling. Dus ook daar is nog wel een hele verbetering mogelijk. Ja, want we staan vandaag met de bus in Ede voor een congrescentrum. Want mm -hmm. hier is er een heel congres. Mm -hmm. uh, uh, waarvoor organiseert men dit congres? Nou, eigenlijk, de, ik denk omdat we allemaal mensen die er zijn... dierenartsen, pathologen, dierenbeschermers... allemaal stukjes van een puzzel hebben. We weten allemaal iets over dierenmishandeling en de aanpak daarvan en we gaan vandaag kijken hoe we die puzzelstukjes kunnen combineren om zaken ook weer beter te maken. Dus zo krijg je een soort kennis, kennisuitwisseling en kennisoverdracht. Ja, ja. En dat is heel noodzakelijk, denk ik. Waarom is dat noodzakelijk? Om dus te kijken hoe je dierenmishandeling effectiever en beter kan aanpakken. En behandelen jullie al die nieuwe wetgeving die in 2012 waarschijnlijk van kracht wordt? Daar ga ik zo meteen iets over vertellen. Wat ga je nou. erover vertellen? Vertel het ons luisteraars. <laughs> wat ik ga vertellen, heb je dus een soort primeur. Is inderdaad, nou, ik ga terugkijken naar het verleden, van hoe was het in 1886 noemde je al. Maar ook wat gaat er nu veranderen. Uh, mogelijk. Het is allemaal nog conceptwetgeving. En wat gaat dat dan inhouden voor ja, de vervolging van dierenmishandeling? Bijvoorbeeld het schoppen van een uh, dier gaat mogelijk strafbaar worden. Het slaan van een dier. Serieus? Ja. Dus, al die, dus als ik aan het joggen ben en een van die honden komt om me afrennen... en ik geef van mijn trap, dan ben ik strafbaar? Je bent dan waarschijnlijk nu al strafbaar, maar dan nog duidelijker strafbaar. Serieus? Want ik kreeg hier een tweet. Ik hou van alle dieren mits goed klaargemaakt. Van heup. Ja, die heb ik vaker gehoord. <laughs> oh, de Zuip is niet eens origineel. Nee, is niet origineel. Maar meneer Ripmeester, die uitbreiding van die wet. Mm -hmm. er is, er, die, die wet krijgt een toon, want de vorige wetgeving was dierenwetgeving eigenlijk een beetje zoals mensenwetgeving. Mm -hmm. Maar bij deze is er een soort toon in die wet dat uh, bij voorbaat het dier al beschermd wordt, zeg maar. Ik vind, ik vind die wet dieren harder dan, dan de voorgaande wetgeving. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat er wat, wat verbeterpunten in zitten. Maar de wet gaat ook over het, over het benutten van dieren. Dus over ja. veehouderij, et cetera. Dus ook dingen die eigenlijk in het nadeel van dieren zijn. Oké. Okay. Nou, u blijft nog wel even zitten. Maar u ben moet zo meteen halverwege weg, want u moet die toespraak gehouden mm -hmm. uh, Ik dank u in elk geval, want als u straks wegsluipt... en ik ben vergeten te bedanken, ja. dus bedankt meneer minister dat ja. u er bent. En weet u wat het zo mooi is? Het, dit is van een kerkelijk koor. Zing voor hem. Luister maar. Geen olifant, geen haas en geen konijn. Dan zwommen er geen vissen en geen kikkers in de sloot. Had een grondgevaren in een grote. Ik heb hier een vraag, het is, dit is trouwens van Sinkforum: stel je voor dat er geen dieren zouden zijn. Meneer Ripmeester, zo zie je wat het leuk is met interactief. Ik krijg van Marcus D de vraag: Hoe zit het met de bio-industrie? Dat is toch ook dierenmishandeling? Hoe zit het in de nieuwe wet, dieren met de bio-industrie? Nou, dat wordt in ieder geval niet omschreven als dierenmishandeling. Ja. Uh, dat is een praktijk ja, die bestaat en die we als maatschappij accepteren nog. Ja. En dus staan er in die wet ook wel regels over hoe dat dan bijvoorbeeld moet met veetransport, met, met slachten, et cetera. Ja. Maar het is natuurlijk wel een interessante vraag om, om, om na te gaan van oké, okay, hoe verhoudt zich dat dan tot wat we dierenmishandeling noemen? Ja, en wat uh, u bent van de dierenbescherming, dus vindt u bio-industrie dierenmishandeling? Ik vind dat niet per se dierenmishandeling, maar ik vind wel dat daar ook verbeteringen in moeten plaatsvinden. Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, luisteraars, in de bus heb ik Henk Uithoven van de politie oh, Haaglanden. Meneer Uithoven, bent u de dierenwijs? Nee hoor, zeer precies niet. Ik ben uh, als eerste politieman, ja. dus opsporingsambtenaar. En een van mijn taken binnen een regionaal milieuteam... is onder andere uh, dierenwelzijn ook uh, in de gaten te houden... en bij misstanden daarin opsporingsonderzoek in te stellen. Dus u loopt in Den Haag door te kijken... wie daar allemaal zo hond trapt en kat? Nee, nee, zo gaat dat niet. Uh, het zou te gek zijn om te denken dat de politie daarmee bezig is. Maar vaak zijn het signalen van burgers die wij krijgen over mishandelde dieren, over misstanden die mensen vermoeden. Dat begint binnen de basispolitiezorg. De wijkpolitie gaat erheen. Ik, ja, wat moeten we daar in godsnaam mee? Dan komen ze vaak bij ons terecht. En dan kijken wij of dat strafrechtelijke afdoening, vervolging, opsporing, meerwaarde heeft. Want heel veel zaken heeft geen meerwaarde. Als je een zielige situatie tegenkomt bij een mevrouw die 30 katten heeft, dan denk ik, ja, heeft strafrecht geen toegevoegde waarde. Maar dan weten wij wel bij wie men moet zijn, zodat het bestuur zegt dat kan worden aangepakt... dat die beesten daar uit huis gehaald worden... dat ze goed worden opgevangen, goed worden verzorgd... en dat er ook goed voor die mevrouw wordt gezorgd. Luisteraars, als u tijd hebt, ver verzoek ik echt ga naar de website... en dan kijkt u op die webcam, want als je meneer Uithoven ziet... hij kwam aanlopen, dan zie je gewoon een politieagent. Hoe lang bent u al politie? Nou, al mijn haarkleur te zien, uh, al heel lang. Dat is ook al uh, bijna 38 jaar. Toen u 38 jaar geleden begon, uh, neem ik aan, gewoon op straat. Ja. En wat bent u nu? Uh, brigadier, inspecteur? Hoofdinspecteur. Hoofdinspecteur. Ja, zelfs. ook dat nog. En ja. u bent begonnen als blootsoldaat, zeg maar, ja. als agent. Okay. Ja. Toen, liep, toen was er toch totaal geen aandacht voor dierenmishandeling? Nou, ik herinner me toch uit mijn uh, surveillance tijd ook wel en dat was in een manege, dat dat ook wel aangepakt werd. Ja. Maar dat waren wel extreme. Ja, vooral Laat, paarden, zeg maar. Later, later is er meer aandacht gekomen voor algemeenheid. Er is ook wetgeving gekomen. Ik ga straks luisteren welke ni nieuwe wetgeving er op ons afkomt. Maar de wetgeving is de laatste jaren aangepast... zodat wij als politie toch ook wat handvatten... en bevoegdheden kunnen gebruiken daarin het plant. Maar heel terecht, straks al zo meteen ook... en het Openbaar Ministerie moeten worden overtuigd... Maar we vergeten vaak de rechterlijke macht. Ja. Die moet ook wel komen. Dus maar... u bent wel blij met mijn idee voor een, uh, een animalrechter, een dierenrechter. Ja, en speciale... een speciaal officier Ik ben nu chef van het regionaal milieuteam. Dan ja. hebben wij met heel veel milieuzaken te maken... Ja dan merk je ook al dat er ook nog een lange weg te gaan is... dat iedere rechter op dezelfde manier omgaat met milieuzaken. Ja, dus dan zou je een milieurechter moeten hebben... want dan heb je een deskundige die precies weet. Precies, en daar wordt ook binnen de rechtelijke macht... worden ook al naar gekeken... dat er ook bepaalde specialismes zijn binnen de rechtelijke macht. Ja, want kijk, zo'n vraag als wat is dierenmishandeling? Als, als u het zo moeten definiëren, wat is dierenmishandeling? Ja, ik kijk dan sterk naar de wetgeving. Ja. Want ja, daar heb ik mee te maken. Ik word ook regelmatig mishandeld, Maar het is niet strafbaar. Maar de ta de tandarts het helemaal aan de kerm mishandeling. Maar <laughs> ik, ik dacht dat u zou <laughs> zeggen, mijn vrouw mishandelt me zoals nee, het bij mij ook het wat... geval is. <laughs> kan. Dus er zijn ook dieren die in de opvoeding wel eens klappen krijgen. Daar ben ik van ja. overtuigd. Ja. Uh, ik heb ook eens dus een keer van chocomode gezien hoe de paarden geleerd worden om de benen op te tillen. Ja. Om over... De, de, de latte te springen. En denk, ja, Is dat dan dierenmishandeling als die er langskomt? Nou, dus ik hou me sekt aan de wetgeving. Wat de wetgeving zegt, wat dierenmishandeling is. En dan komen wij in beeld. En wat, wat is het, als u het zou definiëren? Uh, ja, onnodig pijn en letsel bezorgen. Met name dat onnodig. Dus er zijn mogelijkheden dat een beest pijn en letsel wordt bezorgd. De dierenarts bezorgt een pijn, beest pijn. Ja. Uiteraard geen letsel, maar het moet onnodig zijn. Dus onnodig pijn en letsel. Precies. En luisteraars, om goed te kunnen opsporen... hebben wij in de bus meneer Frank van der Goet. Meneer Van der Goot, u herkent dit muziekje? Jawel. Dat is van? Ik moet even diep nadenken. CR's ja. ja, en nu is mijn vraag. Uh, u bent, wat voor werk doet u precies? Ja, ik ben zowel klinisch patholoog aan de Vrije Universiteit als in Alkmaar. Als uh, beëdigd rechtelijk deskundige, schijnend forensisch patholoog voor het, of het uh, Centrum voor Forensische Pathologie. Dus. Mag ik het zo voorstellen dat als er een CSI dieren komt... dat u dan daarvan de baas wordt? Ik zou daar geen baas van willen worden. Ik zou er, <laughs> ik zou er graag willen meewerken. <laughs> maar mijn vraag is... Uh, waar, uh, gebruiken we de forensische pathologie patolo al voldoende als het gaat om het opsporen van dierenmishandeling? Uh, voor zover ik weet niet. Uh, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Uh, mijn ervaring ligt natuurlijk met name op het humane en de, normale, uh, de humane forensische pathologie. Mm -hmm. Maar als je ziet wat voor een technische mogelijkheden er zijn om bewijs dicht te spijkeren, dan kan ik zeggen dat bij het behandelen van forensische zaken waar dieren bij gemoeid zijn, nou maar een fractie van die mogelijkheden benut wordt. Ja, en welke mogelijkheden zijn Trouwens, ik hoor van Barbara, u mag bellen 0801121 op de vraag hè, of we ook een dierenrechter uh, of een dierenofficier moeten krijgen. Maar ik kan me voorstellen, want ik vind het ook zo interessant wat er hier allemaal verteld wordt. Dus welke mogelijkheden, meneer Van der Goot, um, um, zijn er? Vertel, weet me in. Nou, als je, bij wijze van spreken, iemand zegt van, ja, ik, ik, ik heb gezien dat die en die zijn hond geslagen heeft. Nou, en die figuur zegt natuurlijk van, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dan krijg je in een eeuwig wel eens niet eens niet eens dan zul je moeten bewijzen dat er inderdaad contact heeft plaatsgevonden. Nou, je zou kunnen gaan denken, van, zit de eventueel het DNA van degene die geslagen heeft aan de hond? En als je dat dan bewezen hebt, dan zal je zeggen van... ja, natuurlijk, ik heb hem gisteren geaid. Dus dan moet je de waarde van je bewijs proberen in te schatten. En dan zie je het probleem al aankomen... als je iemand voor een menselijk misdrijf achter de, achter de deur probeert te krijgen... dan zul je van goede huizen moeten gaan komen om dat dicht te spijkeren. Ja. Want de verdediging zit er bovenop... En die kijkt naar iedere slordigheid, iedere fout. En gelijk hebben ze. Want het ja. moet een eerlijk oordeel zijn. Ja. Maar voordat we zover zijn dat we bij de eerste de beste doodgeslagen hond... zo'n cascade in werking gaan zetten... nou, dat zal mijn tijd nog gaan duren. Het is een kwestie van geld dus? Het is een, ten dele een kwestie van geld. Er is al heel veel expertise. Kijk, ik pak alleen maar een klein forensisch deel. Maar er zijn zoveel instituten en zoveel mogelijkheden. En als instituut A weet dat hij bij instituut B iets van elkaar kan krijgen dan zijn we al een paar stappen verder. En ik denk dat met name de forensische benadering... niet meteen gelopen gillen zo van hij heeft hem geschopt. Kijk nou eerst eens even wat het is... Gewoon heel droog, nuchter bestuderen. En als je dan denkt van, nou jongens, ik heb hier genoeg. Documenteren, documenteren, documenteren. Dichtspijkeren en aan een officier aanleveren. Maar, maar, maar, maar meneer Uithoven, u bent politieagent. Dat betekent eigenlijk dat je al, zoals we nu bij moorden en verkrachtingen en dat soort dingen hebben. Dan zie je dat er alertheid is bij het opsporingsteam. Plaatsdelict wordt afgezet. Je roept de patoloog, je roept het forensisch team, Sporen worden onderzocht. Dat zou je dus eigenlijk ook moeten doen bij dierenmishandeling. Ja, ik ben hier zo voor het congres uitgenodigd om te gaan vertellen dat we bij een zaak gedaan hebben. Oh, welke zaak? Dat is een zaak in Zoetermeer, heeft die gespeeld. Waar kleine, uh, dat heeft al gespeeld in de jaren 2007, 2008, 2009. Ja. Uh, waarin we, en dat is voor de politie best wel in het opsporingsland bijzonder... dat wij bij een dood dier een PD hebben ingericht, een plaatsdelict. Ja. Dus de zaak hebben beveiligd om forensisch technisch regisseur te plaats te hebben laten komen. En ook hebben gezorgd dat er geen sporen bijgemaakt werden en er geen sporen werden weggemaakt. Nou, dan moet je aan je collega's heel veel uitleggen. Want die zeggen, Henk, kom eens terug naar Aarde. Waar ben jij mee bezig? Ja, ja. Dat begrijp ik ook. Achteraf is het resultaat goed geweest. Maar jullie hebben de dader gepakt? Uh, de dader is door een team wat later... Want we hebben eigenlijk niet eens zoveel nodig gehad... om het OM te overtuigen dat hier een zaak in zat. Dat, we dit moesten, dat moest een recherche team opgezet worden. Er zijn mensen aan uh, toegewezen. Die hebben deze zaak onderzocht. De verdachte is opgepakt. En deze man die is uh, voor onverhaardelijke beschikkingstelling veroordeeld... met dwangverpleging. Tot dus, TBS, dus die man was ja, echt uh, van ja, lotje getikt. Die, die, die was de weg kwijt. Ja, dat doen we zo maar netjes. Maar dus dat is voor politie in Nederland is dat echt bijzonder... dat we daar aan een PD denken. Want ja. vaak, ja, dan maken we alle sporen maken we al weg. En heel terecht zeg je, bij een moord... dan weten we inmiddels steeds meer hoe we daarmee om moeten gaan. En dat moeten we bij ook ja, met andere ogen kijken naar zo'n delict. Maar goed, dat kost wel veel geld en veel mankracht. Klopt. Dus meneer Van, van, van der Goot, mijn vraag is... Um, als we, want kijk, met die, met die dierendienders zet je dus wel de dierenbescherming op de kaart. Maar nu is de vraag, want, want daar ben ik oprecht tegen geïnteresseerd. Want kijk, mijn persoonlijke mening is dat ik het overdreven vind. Ik vind, zet dat geld, ik kan het beter besteden. Maar als je dan dat wil doen, is mijn vraag. Dus dan moet je er gewoon extra geld op zetten en een extra awareness creëren. Nou... Dat betreft, ik heb niet de naïviteit om te denken dat we even in de middagtijd het complete probleem van dierenmishandeling zomaar gaan oplossen. Ja. Ik, vraag, ik vraag ook niet veel. Ik heb, een, ik heb een voorstel, als we nou eens beginnen met zeg maar, tien zaken per jaar... Ja. waar aan alle kanten de schuld ervan afdruipt... en waar iedereen bij hoog en op de gilde dat het allemaal zo vreselijk is... om die te gaan oppakken. Ja, ja. En dat voor te brengen bij een officier en bij een rechtbank... zodat er jurisprudentie ontstaat. Ja. Ja. En dan het jaar daarna, dan kijken we wel weer eens verder. En als die cascade één keer in werking komt... en andere ja. instituten doen precies hetzelfde... dan zie ik het, dat is mijn visie, zie ik het vanzelf groeien. U hebt zeker gestudeerd aan de Vrije Universiteit? Ik heb geviseerd in het Universiteit. Ja, de beste universiteit van Nederland. Dat zie je. Dat heb je ik vind het een briljant idee. Goedemorgen, Anouk. Anouk? Uh, ja, Angelique was... Oh, Angelique, sorry. Ja, Barbara geeft me Anouk door. Het is allemaal Barbara's schuld. Hé, hey, Angelique, nou, jij maar... zit op de dierenambulance... Ja, al jaren. En je wil niet weten hoeveel ellende ik al gezien heb. Welke ellende? Nou ja, uh, katten verdronken of opgehangen, uh, honden sterk verwaarloosd, uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, puppies die in het bos achtergelaten worden. Welke regio? Ik... Angelique, welke regio? Helmond. Helmond. Regio Helmond. Oké, okay, als jij dan de politie belt, wat is de reactie bij de politie? Nou, ze komen wel kijken, maar ja, de straffen zijn gewoon veel te laag. We hebben een keer een, een, een pitbull op moeten gaan halen bij mensen thuis. Die moest naar de dierenarts, want die zou zogenaamd plotseling ziek geweest zijn. Daar zijn we naartoe gegaan. We hebben die hond opgehaald, Nou, die hond was niet plotseling ziek. Want ja, je weet zelf wel wat een pitbull weegt. Nou, ik kon hem op, op één arm vasthouden, zo mager. En, en, en zag hij eruit. Het beest is ook ingeslapen. En we vragen die, die eigenaar. ...kan ik hem nog op laten zetten. Waarop ik eigenlijk heel kwaad heb gezegd van... ...ja, wat wil je nog op laten zetten? Er valt niks nog op te zetten, want het, het was nog maar gewoon een velletje. En, en dan en, hebben ze... Meneer Van der Goot, de ja, de ja, de en dan denkt u... Angelique, van meneer Van der Goot... ...en dit bedoelt u zo'n casus... ...dan als Angelique meldt, dan zeg je... ...oké, okay, die eigenaar goed opsporen, goed berechten... ...zodat iedereen het kan zien. Ja, ik, ik, wil, me, ja. ik, ik, wil, ik wil een klein beetje loskoppelen. Er zijn natuurlijk er zijn, er zijn vreselijke zaken... ...en het is, het is allemaal helemaal tergend en schrijnend. Maar... Ik hou het graag bij hele droge feiten. Dat houdt op een gegeven moment in. Er is een vermoeden op een strafrechtelijk vervolgbaar feit. Ja. Er wordt een boete of een gevangenisstraf geëist. Ja. Als je de wet wil naleven, dan moet je die opsporing ook goed doen. Ja. Dat houdt op een gegeven moment in. Zo'n beest moet worden ingeleverd. Die moet worden uitgesloten dat hij niet een of andere vreselijke ziekte heeft. Ja, ja. Dat hem uitgemergeld heeft. Natuurlijk, iedereen zegt onmiddellijk dat is, dat is verwaarlozing en uithongering. En dat zal ook zonder twijfel zo zijn. Kunnen zijn, Kunnen zijn. Maar, maar, maar de verdediging, die zal onmiddellijk ja. aankaarten... heeft u uitgesloten dat het beest geen kanker heeft. Ja, ja. En als ik dat niet uitgesloten heb, dan moet ik zeggen van nee. Oh, dus hij zou ook op natuurlijke gronden vermagerd kunnen Lieve zijn. Lieve Angelique, heb jij uitgesloten dat het beest kanker... of een andere ernstige ziekte had? Ja, want hij is helemaal onderzocht bij de dierenarts van er was verder helemaal niks aan de hand. Hij had het bijtwonden, want ze hadden nog een andere pitdoel. Die slaan de wel in beslag genomen, gelukkig. Die heeft een heel goed thuis gekregen. Dus uh, ja, hij, hij, uh, we hoorden ook van die eigenaar van... Uh, ja, hij mag van die andere hond niet eten. Ja, zegt ze dan ah. uit elkaar. Oké. Okay. Uh... Lieve Angelique, hartstikke bedankt voor het bellen en succes met je werk. Goedemorgen Hans Baien. Ja, goedemorgen. W wat is het toch nou met dat dierenmishandeling? Is er onvoldoende aandacht ervoor? Waarom komt er onvoldoende geld? Waarom komt er alleen een symboolpolitiek? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben van stichting Varkens in en Nood. Uh, ja, wij houden ons natuurlijk vooral bezig met uh, productiedieren. We hebben bijvoorbeeld een uh, transport, veetransport gevolgd uh, naar uh, Spanje. En dat was zwaar overbeladen. En uh, uiteindelijk uh, waren er dertien dieren overleden. We hadden een verklaring van de dierenarts. We hadden getuigen. We hadden uh, videomateriaal. En we hadden geluidmateriaal. En uh, vervolgens uh, komt het bij justitie uh, in Den Bosch. En die vinden het eigenlijk helemaal niet belangrijk. Uh, we zijn dan nog tegen een beroep gegaan met de uh, hof in Den Haag. En dan wordt het ook afgewezen. En dan denk je, ja, we, hebben, we hadden in dat onderzoek 20.000 euro gestopt. We hadden heel veel uh, bewijs. En uh, er wordt niks mee gedaan. Maar, dus ja, maar dat, Hans, komt, uh, met alle respect. It, it, Hans, met ja. alle respect. Kijk. Ik kan snappen dat je het voor een huisdier omneemt. maar die varkens waren al op weg om gedood te worden. Als ze nou dood gaan, als ze in Spanje afkomen met de guillotine, of ze gaan onderweg dood, dood moeten ze toch? Ja, maar ze gaan dood door verstikking en door hittestress. En dit waren biggen, dus het waren jonge dieren. En er zaten in plaats van 600 dieren wat er echt toegestaan is, zaten er duizend op die vrachtwagen. Dat waren, waren jonge dieren van twee, drie maanden oud. En, uh, en dan gaan er gewoon nee. zoveel dood door verstikking, nou, uh, dat wens je echt niemand toe. Meneer Uithoven, ik vraag het even voor jou aan de politieagent uh, Hans. Meneer Uithoven, ja. dit soort zaken, hè? waar, waar trekken die graans? Kijk, want meneer uh, Bayen zegt, dus, kijk, we hebben het helemaal gedocumenteerd, maar dan zegt de OM, ja, ja, ja. En uh, u zegt, we moeten sporen op, dus het lijkt me zo'n breed scala aan dingen. Hoe kies je wat je opspoort? Dat, dat is ook heel moeilijk. Ik ga uiteraard niet namens de OM hier iets vertellen waarom nee. zij niet hebben tot vervolgens erover gegaan. Kijk, er is wetgeving die aangeeft hoe de beesten, ook als ze naar de dood worden gevoerd, tussen het slachthuis, hoe ze vervoerd moeten worden. Ja, maar dat vind ik zo belachelijk. En dat uh, nou, is de wijze van vervoeren. Dus wordt ze toch een, ja noem het maar een, geen mens achter bestaan, maar een die achter bestaan. Ja, je moet ze op een waardige wijze ja. naar hun slachtbank leiden. Ja, ik ja. Ik bedoel, dat vind ik zo een laarriko, als ze toch doodgaan, ja. Hans. Waarom moeten die mensen op een uh, uh, op een waardige manier naar hun slachtbank gaan? Laten ze lekker doodgaan. Ja, maar. Je kunt op verschillende manieren doodgaan en uh, door verstikking of door hitte doodgaan is... is, is... Ja, je kunt ze ook op de brandstapel zetten. Nee, maar Hans, ja. kijk. Een heleboel mensen hebben hekel op. aan me. Ik wil mensen niet op ideeën brengen, maar een heleboel mensen hebben hekel aan me. En als ze me doodschieten en ze gaan me dan afvoeren naar het bos om dood te schieten... dan maakt het me niet uit dat ze me in een kofferbak gooien en dat ik door verstikking doodga... of dat ik netjes in een limousine word gebracht en dan door mijn kop wordt geschoten. Ik ga toch dood. Ja, nee, dat is waar. Maar er is toch een verschil tussen geëxecuteerd ge worden. Om het maar even zo te zeggen. Of dood ge of gestenigd te worden, of langzaam maar zeker de, de, de, de lucht uh, uit iemand te halen. Meneer Van der Heuvelhoes Heuvel, goedemorgen. U bent de laatste beller. Zegt u het maar. Ja, nou, uh, ik vind dus, als je dus de uh, uh, heren en de moet gaan reserveren, uh, maar dan hadden ze dat al veel langer kunnen doen. Want je kan op iedere drafbaan. Ja, waar ze wedstrijden houden met harddraverijen... kan je iedere eigenaar van de harddravers kan je bekeuren. Want die zijn allemaal mismaakt, die paarden. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel, meneer Uithoven. Ja. Hartstikke bedankt voor het bellen. Meneer Henk Uithoven, dit bedoelt u. Want ja, een jockey die dan op zo'n paard zit... is ook maar die wet, zegt daarvan net niet... Hè, wat meneer Ripmeester ja. vertelde. Ik hoop ook straks als er een, een cops komt... ik heb nog geen flauw idee hoe dat eruit gaat zien... <laughs> ik hoop uh, niet. Ik heb er beelden bij, maar als hij er komt, dan zal er ongetwijfeld een prioritering aan gehangen worden. Zelfs als in het communestrafrecht, ja. waar gaan we ons op focussen? En dan, ja, dan zal daar op een gegeven moment uh, ja, denk ik, serieuze zaken, waar eigenlijk geen discussie over bestaat, dat het logisch is dat de politie daar dat, tijd in investeert. Zulke zaken zullen we aan gaan pakken. En meneer Van der Goot, dat is ook de reden dat u naar dit soort congressen komt, omdat je dus hoopt dat je hiermee zeg maar, meer mensen weer uh, bewust maken. Op het moment dat je hiermee begint, dan zal er inderdaad ervaring ontstaan. Er wordt ervaring uitgewisseld, er ontstaat jurisprudentie over. En dan heb je de basis. En de rest zal in de loop van de tijd moeten worden uitgebouwd. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik heb hier nog knuffel je dier en je knuffelt ook je vooral spontaner. Ik ben al meer dan twee jaar bezig met diverse instanties... om zogenaamde fokker te laten veroordelen... in verband met bewijsbare dienst. Uh, ...dierenmishandeling en niemand grijpt in. Hoe lang moet dit nog doorgaan? Van Petra, ik geef dat aan meneer Uithoven. Dan kan meneer Uithoven kijken of hij daar iets mee kan doen. Deze vind ik interessant. Als schoppen nu al strafbaar is... ...hoe zou je dan wettelijk niet strafbaar kunnen handelen... ...als een hond met agressieve bedoelingen op jou afkomt? Of op je hond. Ja, meneer Uithoven, kom op. Hel help me daarmee. Ja, dat, dat is mooi, want het werd net door de jurist even aangekondigd... ...dat in een nieuwe wetgeving het schoppen van de hond al strafbaar is... Ik heb zelf een ook een hond ja. en ik heb bijna een zere teen om een keer. Dan heb ik hem gecorrigeerd, dus geschopt. Ja. En ik ja, ik geloof niet dat ik hem mishandeld heb, want ik hou geweldig van het beest en ik ben lief voor hem. Ja. Dat zegt mevrouw ook iedere keer als ja. ze mij een pak slaagt, nee, vind precies. ik wel geweldig van je, maar hier nee. zijn de klappen. Nee, het, is, ik kan er weinig <laughs> over zeggen wat, wat de nieuwe regelgeving erover vertelt. Is er een verband tussen dierenmishandelaars en potentiële mishandelaars van personen? Ja, gaat uw gang meneer. Ja, dat is absoluut het, het ja. geval. Uh, het, is een, het is een bekende dat met name de grote jongens... en dan heb ik het over de meervoudige moordenaars, zeg maar seriemoordenaars... Ja. zie je toch vaak ernstige dierenmishandeling als eerste aankomen. Ja. En er zijn een aantal gevallen, en daar is niet zoveel rugbaarheid aan gegeven... en ik noem ze ook niet met name nu... Ja. waarbij ze op basis van dierenmishandeling mensen uit de circulatie gehaald hebben... die... Anders, je weet het nooit zeker, mogelijke wijze waar het doorgegaan naar een stapje hoger, schijnen streep de medemens. Ja, dus het is eigenlijk ook wel goed dat argument dat men zegt: spoor dierenmishandelaars op. En je vindt ook, ook dat je de moordenaars. dat klopt dus wetenschappelijk echt, meneer het is, Er zijn hele sterke aanwijzingen dat daar wel verbanden tussen liggen. Maar dan praat je weer vaak over de schrijnende gevallen. En als je op een gegeven moment Vicky een schop geeft. Ja, over die gevallen heb ik het niet. Het is misschien niet leuk, het mag niet, het er is misschien wel wetgeving voor. Daar wil ik het niet over hebben. Nee, ik snap wat u maakt, maar u zegt het is een aantoonbaar. Voor maar bij beide heren wil ik zeggen dat ik het ontzettend leuk vind. Ik, vind, ik hoop van wetenschappers, ik hoop van mensen die denken en ik hoop van politieagenten. Dus ik dank u allebei hartelijk. Het laatste wat ik voorlees is, in het regeerakkoord van Bruin 1 staat alleen dat dierenmishandelingen harder wordt aangepakt. Verder staat er niet bij wat er meer aan wordt gedaan. Het is dus het slap iets wat men eraan wil doen. Dat is van John Koenraas. Luisteraars, ik dank alle luisteraars. Alle deelnemers en de gasten. Oh ja, vanavond om kwart over tien op Nederland 1 is de herkansing met Maya. Nou, ik wou dat er meer geld ging naar het hel helpen van jonge kinderen. Kijkt u alstublieft allemaal vanavond. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rienaard. Die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport Kees De Hoop. En ik ben benieuwd van de bus problemen. Of Kees en Rien nog terugkomen in Hilversum. Eindredactie redactie en regie Barbara van der Klis. Na het Ster en het Nieuws met Jan van der Putten... hoor u Felix Mulders met de .fm. En Felix, vanavond moet je op kwart over tien kijken naar Nederland 1... en ook zeker opnemen in jouw eindoordeel uh, uh, waar je naar van gaat kijken. En morgen ben ik er weer. Namaste. Daag.